Jobboot met het NOS-journaal. Het kabinet schroeft de gaswinning nog dit jaar terug. Er wordt maximaal 27 miljard kubieke meter gewonnen in plaats van de voorgenomen 30. Het kabinet volgde mee een uitspraak van de Raad van State van eerder vandaag. Die bepaalde dat de gaskanaal in Groningen verder dicht moet. Minister Kamp zegt dat uiterlijk volgende maand een besluit wordt genomen over de gaswinning voor volgend jaar. Het kabinet bereidt een noodscenario voor voor het geval er geen bedden meer zijn voor asielzoekers. Er wordt over nagedacht om jonge, gezonde mannen niet meer toe te laten tot de opvang en ze met wat zakgeld de straat op te sturen. Het plan zou alleen in uiterste nood moeten worden uitgevoerd. Regeringspartijen VVD en PvdA voelen er weinig voor, maar toch wordt het plan serieus besproken met onder meer de IND, het COA en de politie.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 Als het dan alsnog sneuvelt in de Eerste Kamer... krijgen 4 miljoen huishoudens een onjuiste voorlopige aanslag... waarschuwt staatssecretaris Wiebes. Gezinnen met één kostwinner moeten daardoor later 700 euro terugbetalen. Twee verdieners zo'n 1400 euro. Taxidienst Uberpop stopt in Nederland. Vanaf vrijdagmiddag zijn er geen ritjes meer te bestellen. Via Uberpop konden particulieren in hun eigen auto mensen vervoeren... voor ongeveer de helft van de prijs van een taxi. De dienst was omstreden en werd gezien als illegaal. De chauffeurs kregen boetes en er volgden rechtszaken. De taxidienst stopt nu omdat ze denkt dat de bestaande regels niet snel zullen worden aangepast. Het weer vanuit het noordwesten geleidelijk meer buien, mogelijk met onweer en harde wind. Aan zee wordt het stormachtig. Morgen eerst regen in het noorden en midden van het land, later vooral in het zuiden van het land buien. Temperatuur morgen rond 12 graden. Dit was het, Enwaasjoen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is sombakker van de ANWB. Er staan files met meer dan 10 minuten vertraging op de A13. Daarna richting Rotterdam, voor Kleinpolderplein. 13 kilometer. A15, Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliederrecht West, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A16, Rotterdam richting Breda. Bij knopend Ridderkerk, 4 kilometer. De rijstrook is daar dicht. Op de A20, hoek van Holland naar Gouda. Daar staat bij Rotterdam Spaanse polder een kapotte vrachtwagen. Zorgt daarvoor 7 kilometer file. Er zijn twee reistroken dicht. De 27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos 8 kilometer. De N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Bij Rijn 3 kilometer. En op de N235 Amsterdam richting Purmerend bij Ilpendam 2 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig.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 then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 his eyes, and what we see is no surprise, got a feeling most of treasure, and love so deep we can't measure.